11 uur. Mark Hokker met het NOS journaal. Het Openbaar Ministerie gaat opnieuw een poging wagen om motorbendes zoals Satudara en de Hells Angels te verbieden. Minister van de Steur schrijft dat in een brief aan de Tweede Kamer, die om een strengere aanpak had gevraagd. De minister schrijft daarbij dat het niet eenvoudig zal worden, omdat in principe iedereen een vereniging mag oprichten. Een poging in 2009 om de Hells Angels in Harlingen te verbieden mislukte. Het OM wil nu in een civiele zaak aantonen dat criminele motorclubs de openbare orde verstoren. Die methode is ook gevolgd bij pedofiele vereniging Martijn. En dat leidde in 2014 tot een verbod op die club. Bij een ongeluk in Groenlo zijn zeven mensen zwaar gewond geraakt. Ze zaten in een busje dat tegen een boom botste. Er waren geen andere voertuigen bij het ongeluk betrokken. Het busje had een pols kenteken. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend. De man die gisteren in een nachtclub in Orlando 49 mensen doodschoot... werd waarschijnlijk niet aangestuurd door een terroristische organisatie. Volgens president Obama werd de schutter wel geïnspireerd... door extremistische teksten op internet. Obama zegt dat er een terreuronderzoek loopt. De schutter werd in 2014 al door de FBI gescreend... toen leek hij niet gevaarlijk te zijn. Hij verkreeg zijn wapens vrijwel zeker op legale wijze... En Obama grijpt dat aan om nog eens op de volgens hem zwakke wapenwetgeving in de VS te wijzen. Het is hem niet gelukt om die wet aan te scherpen. In Utrecht voeren tientallen brandweermannen actie bij de DOM. Ze vragen aandacht voor de moeizaam lopende onderhandelingen over een nieuw, nieuwe pensioenregeling. Gisteren voerde de brandweer in Amsterdam om dezelfde reden actie. Het weer in de loop van de avond wordt er droger, er blijft kans op een bui. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of twaalf en kan het mistig worden... Morgen en de dagen erna is het opnieuw wisselvallig. Het wordt maximaal 20 graden. En pas in het weekend wordt het droger. De temperatuur verandert niet. Dit was het NOS Show. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu het laatste uur.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 TV. Deiner Majestät Auf den Stufen Vor Deinem Thron Stehen wir In Deinem Licht Und singen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 Mijn naam is Youssef Natagarni. Ik ben 34 jaar.